Het weer, het is rustig en overwegend helder. Het van vannacht af naar 15 tot 13 graden. Verder kan er wat nevel ontstaan of een enkele mistbank. Overdag is het overal snel zonnig en het blijft droog. Het wordt zo'n 14 graden aan zee. En landinwaarts 26 tot lokaal tegen de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en wees welkom hier in ons huis van de maan. Het was vandaag World Sexual Health Day. En bij die gelegenheid organiseert Rutgers WPF... het kenniscentrum voor seksualiteit dat we vroeger kenden als de Rutgers Stichting... jaarlijks de Johannes Rutgers Lezing. En die werd vandaag gehouden door Gary Barker. En dat is een internationaal bekend voorvechter van seksuele gezondheid. Een lezing die in het teken stond van de verandering van de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. En daarover praat ik vannacht met Rachel Ploem van Rutgers WPF. En ik praat met de van oorsprong Surinaamse muzikant Orvel Breveld. Muzikant, jazeker, maar ook vader en initiatiefnemer van de stichting Vitamine V. Die probeert vaders in de Amsterdamse Bijl maar meer te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. Welkom alle twee, fijn dat jullie er zijn. Rachel, ik begin even bij jou. Waarom dit jaar de keuze voor dat thema, de verandering van die traditionele rolvoordeling tussen man en vrouw? Nou, vanuit uh, Rutgers WPF zijn we al langere tijd ons meer... Aan te richten op, op mannen. En eigenlijk vanuit uh, onze organisatie kwam dat voort uit uh, onze steun aan vrouwenorganisaties uh, internationaal, en, aan uh, organisaties Zuid-Afrika, Indonesië. Gericht op uh, opvang van slachtoffers, uh, steungevend aan organisaties die uh, rondom wetgeving in het een en ander voor elkaar kregen. En toen we een aantal jaren bijeenkwamen, toen, uh, toen maakten ze eigenlijk heel erg duidelijk dat uh, hun, hun cliënten, hun vrouwen, uh, steeds met hun stem uh, lieten horen en, en duidelijk maakten van uh, het gaat niet om de relatie die ik wil, uh, die moet stoppen, maar om het geweld. Ga iets doen met onze mannen. En dat is eigenlijk voor ons het begin geweest... om um, he, niet langer ons uitsluitend te richten op de slachtoffers van geweld. Maar juist ook, uh, uh, het ging toen om een counselingsprogramma voor de zogenaamde daders uh, te gaan ontwikkelen. Um, en vooral, he, als je alles maar op die vrouwen gericht blijft... dan, dan die cirkel doorbreek je niet, dus het makes sense... Hè, je, ja. om je wat meer te gaan richten op die mannen. En gaandeweg dat proces kwam in aanraking met een toch uh, uh, grotere mondiale beweging... Um, die zich richtte niet alleen hè, op uiteindelijk de daders... maar veel meer op, op jongens, op, op uh, hè, veel meer de preventieve kant. En zo ontmoeten we ook organisaties als Promundo... Uh, als uh, Sonke voor Gender Justice... Um, en en um, het was eigenlijk verleden jaar dat we de kans kregen... ook vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken... om een nieuw voorstel uh, in te dienen. Waarin het ministerie zelf al als criteria had aangegeven van... Ja, Iets Zit verkeerd of hè, daar rondom rond, die dominante vormen van mannelijkheid, daar gaat het toch vaak mis. Zeker op ons werkvlak van seksualiteit, reproductieve gezondheidszorg, reproductieve gezondheidszorg, uh, seksuele dat? en reproductieve gezondheidszorg. Is dus eigenlijk alles wat te maken heeft met seks en voortplanting. Oké, okay, oké. Okay. Breed terrein, ja. Um, nou, en dat was voor ons de kans om een uh, met Promundo samen te werken op een groot nieuw voorstel. Dat is gehonoreerd. Um, en Promundo is de organisatie die is opgericht door die Gary Barker... die vanmiddag sprak uh, op, uh, op jullie, uh, tijdens jullie Johannes Rutgers lezing. Wat, wat voor organisatie is dat Promundo precies? Ja, het is oorspronkelijk een uh, Braziliaanse organisatie... die uh, zo'n kleine tien jaar geleden uh, begon is in eigenlijk de favelas van, van Rio de Janeiro, van Recife... Um, en, en, en, en in plaats van zich uitsluitend te richten op jongens die al in, in gangs uh, zaten. Ja. Uh, proberen in gesprek te raken met jongens die daar aanschuurden, Maar eigenlijk ook wel wisten dat dat niet direct was wat ze wilden. En die is die jongens eigenlijk een stem gaan geven. En um, he, daar kwam eigenlijk naar boven dat um, um, ja, ze eigenlijk zochten naar alternatieven. Maar niet alternatieven vaak ook niet daar de middelen voor hadden. Uh, issues uh, als vaderschap kwamen daar naar boven. Uh, he, vaak jonge jongens, he, met Orville daarover vandaag ook verder in gesprek gegaan... Uh, he, die, die, die wel uh, een meisje zwanger hebben gemaakt, maar daar geen rol bij hebben... maar dat eigenlijk wel willen. Um, door die jongens te betrekken bij hun werk... daar ook uh, he, met elkaar in contact te brengen... dus veel met elkaar in gesprek uh, te raken... En toen bleek eigenlijk dat die jongens bij elkaar ontdekten... dat ze gemeenschappelijke verledens hadden. Jongens die, die zonder vaders zijn opgegroeid, gewelddadige vaders... vaders die drinken, vaders die, die um, eigenlijk um, uh, heel veel andere vrouwen vaak hadden. Ja, het slechte en voorbeeld noemen we dat dan. Het slechte afwezige rol, eigenlijk geen rolmodellen. Nou, en uh, daar zijn ze toen mee uh, communitycampagnes mee gaan voeren... Uh, educatiemateriaal gemaakt... En uh, vandaar het is die organisatie gaan groeien en een van de vooraanstaande organisaties mondiaal geworden op het gebied van um, an, uh, andere vormen van, van man zijn uh, gaan, gaan definiëren. Maar wel heel erg in het kader van, of heel erg gericht op gelijkwaardige relaties ja, met vrouwen. Ja. Uh, uh, geen geweld, uh, alternatief voor geweld en tegelijkertijd toch nog heel erg uh, man kunnen zijn. Jullie werken samen met die stichting uh, Promundo, met die organisatie. En jij leidt binnen uh, Rutgers WPF uh, dat programma dat is opgezet, Mencare Plus. Hè? Exact, Mencare Plus. Uh, dat is een uh, programma. Uh, in vier landen werken we daarin. Uh, in Indonesië, Zuid-Afrika, Rwanda en uh, Brazilië. En uh, dat, dat richt zich eigenlijk uh, vooral op. Um, uh, enerzijds jonge mannen die, die um, he, beginnen met relaties. Dus uh, ook uh, informatie over seksualiteit, mannelijkheid, intimiteit. Uh, informatie over uh, anticonceptie. Um, en tegelijkertijd ook mannen die net beginnend vader zijn. En um, kijken uh, of, of hen um, uh, de mogelijkheid bieden om um, in samenwerking met uh, gezondheidszorgservices... Uh, mannen uh, mee te laten gaan met hun partners naar prenatale... Uh, het, zwangerschapscontroles aanwezig te mm -hmm. dus la laten zijn bij de bevalling. Met, vanuit het idee van als je al dat van begin af aan meemaakt, uh, als je uh, ook betrokken bent bij je partner, dat dat uh, een heleboel winst oplevert. Niet alleen in relatie tot, tot je vrouw, hè, dat het veel meer een gezamenlijk iets is, maar dat het ook een heel gunstig effect heeft op de ontwikkeling van kinderen. Hè. Als van ja. af aan ook de vader daar veel meer bij betrokken is. Ja, die vader voelt zich veel meer verantwoordelijk verantwoordelijke emotionele binding. Um, en uh, het idee dat wanneer je vaderschap als ingang neemt... dat je dat ook gelegenheid biedt om tal van andere zaken... rondom relaties, uh, geweld, wat vaak natuurlijk ook uh, voorkomt... in families uh, aan te kaarten. Um, dat je uh, uh, nou, uh, de relatie verbetert. Uh, wordt anders gekeken naar man-vrouw verhoudingen. Die mannen die laten vaak dan toch ook toe dat die vrouw wel... Uh, uh, ook inkomen kan gaan krijgen. Want vaak zijn het toch hele traditionele settings... waarin je dit uh, implementeert... wanneer uh, een dergelijk programma opgezet wordt. Um, he, met andere woorden, juist als je vaderschap als ingang kiest... dat dat, dat, dat heel erg bijdraagt aan verbeterde... Een betere relatie tussen man en vrouw, maar juist ook met kinderen. Ja, en dan je... heel erg aan die zogenaamde gender equality, waar we natuurlijk internationaal veel over spreken. Ja, gelijkheid tussen de seksen. En als je zo'n man er heel vroeg al bij betrekt, dus nog voordat hij eigenlijk vader wordt, dan is de kans groot dat die betrokkenheid ook groot blijft. En dat ook die relatie tussen die man en die vrouw uh, erop zou... vooruit gaat. Ja. Je wil dus de uh, relatie tussen mannen en vrouwen uh, uh, gelijker maken. Zeker als het gaat om het geven van uh, zorg. En je richt je met dit programma dan in eerste instantie op de man. Uh, nou, ik heb ook een man aan tafel. Dat is Orville Breve, want ik zei het al. Een muzikant en initiatiefnemer van die stichting Vitamine V. Daar gaan we mm -hmm. het straks over hebben. Mm -hmm. Maar eerst even, uh, Orville, voel je je aangesproken door het verhaal van uh, Rachel? Ja. Nou ja, aangesproken is een ja wel, ook wel ja. Want ik, ik, denk dat het, uh, uh, ik denk dat de signalen die je in, in, in zoveel landen ziet... ook weer terugziet in, in, in Amsterdam en in Rotterdam en Den Haag, et cetera. En uh, vanuit Vitamine V werken dan veel al in de grote steden. En uh, het, het, het, het zeg maar voorleggen en het coachen van uh, jongens en mannen... In, in het vader worden en in het man zijn... Dat is een, een, een, een, een challenge die, uh, die overal wordt aangegaan. Maar vooral ook de, de onbekende verhalen van die mannen. Er wordt heel veel over de mannen gesproken. Maar wat wij doen is vooral de verhalen uit hun eigen mond destilleren. En dat als uitgangspunt nemen. Omdat mm -hmm. die verhalen onbekend zijn. Eigenlijk ben, ben ik, nou, ik werd ik als muzikant heel vaak gevraagd bij Women Inc. Uh, 2008, 2009. Wat is dat? Uh, Women Inc. is een, een organisatie. Uh, wat in uh, wat Pakhuis Zwijger. Uh, is gestart. En in die, or ja, die organiseerde allerlei avonden. rondom. Uh, uh, ja, uh, met vrouwen, hè? vrouwen in business nou, en kwesties. Een platform voor vrouwenorganisatie. vrouwenorganisaties. Mm -hmm. Mm -hmm. En. Uh, nou, er was, was er ook een avond. Uh, dat ze in Zuidoost waren. en daar nou, ging het heel erg over. naar een kwestie van. ja, die mannen, waar zijn er nou eigenlijk? Etcetera. En nou, die zijn er nooit bij. Toen dacht nou, weet je, dat kan eigenlijk niet. Je, nou, en mijn verhaal, persoonlijk verhaal is dat ik vanaf mijn tiende... Uh, toen mijn ouders uit elkaar gingen, eigenlijk alleen mijn moeder opgevoed wordt, uh, uh, werd. En waar is toen... je vader toen naartoe gegaan? Nou, die bleef ja, een paar straten verder. We woonde in Houten bij Utrecht. En, en daar was dat heel bijzonder. Dus als, ik, als, ik, uh, als we uitgingen spelen met basketbal... En, uh, en, uh, en, uh, en ik niet opgehaald werd door mijn vader bijvoorbeeld, et cetera... Nou, dan was dat een bijzonderheid. Maar in Zuidoost, daar ging ik op mijn veertiende naartoe kom Ik in de Bijl maar op school te zitten. En met je dat moeder. was het ineens niet mijn moeder. dat was, ineen, was ja. ineens helemaal niet meer bijzonder. En tot, tot mijn broer zelf vader werd. Toen, merkte, toen mijn broer zelf vader werd, toen was hij volgens mij 15 of 26. En ik was toen tiener. En nou, toen hadden we ineens heel veel lol in. Ik, had het, om, ik om oom te zijn, maar ik zag het ook in zijn, in zijn leven veranderen. En we hadden intentie van, oké, okay, wij gaan in ieder geval hard ons best doen om het anders te doen. Mm -hmm. Want we hebben er wel heel veel lol in. En, en, nou, en ik werd zelf vader op de 23ste. En, uh, nou, en op een gegeven moment in 2009 dus. Toen heb ik dus per ongeluk een, een, een uitnodiging voor de bijeenkomst. Ik had een werktitel vitamine vader. Want ik vergeleek het met dus het gebrek van vitamine in het lichaam. Hè. Als je vitamine C on, uh, niet hebt, dan heb je gewoon een gebrek, weet je wel. En, uh, maar het is ook een verzoeningsthema, een, een omdat ik zeg dat op de basisschool van mijn zoon ook zoveel vaders heel actief bezig zijn. Dat het, het, het klassieke verhaal van de weggelopen vader, of de, weet je wel, of de die vader die niet actief bezig is met zijn, die niet zijn vaderschap om, omarmt. Dat was niet allang, allang niet meer een standaard. Dus het andere verhaal moest ook zichtbaar zijn. Ja, dus ja. dat was ook een intentie. Maar ik had er alleen maar dus die werktiel. Niet eens een project of plan of nee, wat nee, nee, nee, nee. dan ook. Maar er gaan we dus best wel wat mensen op af. En ik, en ik stuurde er ook nog naar een, een journalist van het Parool. En die schreef gelijk een artikel over. En ineens, weet je wel, ik zei, hallo. Uh, wat we gaan had doen. had je een project dus, onder je hoede. Ja. Ja. Ja. Dus toen moest het nog vormgeven. Dus we hebben eigenlijk toen uit die kerngroep die daaruit ontstaat. Ze hebben vanaf die dag... Jij was toen in de buurt thuis in het Zuidoost iedere week bij elkaar gekomen en dan uh, een, een paar high uh, georganiseerd en toen een plannen en concrete projecten, want er waren zoveel ideeën. Ja, maar die idee kwam voor een deel ook voort uit jouw eigen enthousiasme over het ja, vaderschap. Ja, ja. Um, je, je had het voorbeeld gehad van een vader die daar niet veel was, die ja. niet ophaalde van het sportveld, uh, die uh, een rol op de achtergrond uh, speelde. Hoeveel kinderen heb jij inmiddels? Twee. Twee kinderen. Ja. Uh, op een gegeven moment ben je ook uh, gescheiden. Mm -hmm. uh, ben je weggegaan bij de, bij de moeder van je kinderen. Mm -hmm. Had je toen meteen het idee: ik ga het anders doen dan mijn vader dat tijdens gedaan heeft? Nou, het is meer: je, kijk, je spiegelt heel veel wel. Maar het, het grappige ook: vitamine V is ook voor mij persoonlijk echt een soort van uh, uh, uh, therapeutische uh, context geworden platform. Weet je, je hoort al die verhalen en zo, ook van de oude generaties en jongere generaties, denk je van oké, okay, waar zit mijn verhaal een beetje? Je kan overal iets kent heel veel wel. Maar hoe heb je het persoonlijk gedaan? Nou, eigenlijk, ik denk, ik denk, ik denk dat de, het, het voorrecht van vaderschap als om vader te zijn van, van die jongens, dat, dat heb ik heel erg ontarmd. Om mm -hmm. ik zie hoeveel energie ik daaruit kreeg. En vergis je niet, zij voeden mij ook op. Dus ik merkte ook van, oké, okay, vooral bij DCI dan... Nou, ik, mijn leven had op een gegeven moment een hele andere richting gekregen. En als je ochtends opstaat en weet je wel... Ik, nou, ik, ik, ik, ik, een tijdje heb ik uh, commercieel werk gedaan... en allerlei soorten baantjes, weet ik veel, en muziek. Maar alles wat ik dan zou moeten gaan doen... had ineens veel meer, uh, uh, veel meer richting. meer dus glans ook. Ook wel, maar vooral. Uh, uh, weet je wel, er zit een hele andere, andere noodzaak achter. Weet je wel, je moet, je, moet, je, je moet ook nog voor die kinderen zorgen. Je moet inkomsten genereren. Ik moet constant in zijn leven zijn. Er moet een bepaald ritme zijn, weet je wel. En, en die band die ik met mijn kinderen opbouw, vooral. Mijn oudste die is nu aan twaalf, die, die, die kleinstje is pas twee. Mm -hmm. Maar die oudste vooral, de merk ik, die zit nu toevallig. Uh, net in de eerste van het Signus-Gymnasium. Ah, net begonnen. Is net begonnen. Ah, Rugpieper. Ja, maar het is wel een, het is wel een, een jongen die zich zo uh, sterk heeft ontwikkeld. En waar ik heel veel dingen in terugzie. maar vooral heel veel dingen ook veel beter doe dan ik. Dus, en mij ook heel erg wijst op tekortkomingen van mij. Mm -hmm. Maar op een hele slimme en subtiele manier. Maar hij is zo eager om te leren en, en de wereld te herkennen. En hij is ook degene die bijvoorbeeld altijd de familie bij elkaar wil. Hij geniet van als iedereen samen is. Mm. Weet je wel? En dat, ja. dat is heel mooi. Dus, dus hij is echt de peacemaker. Toevallig zijn naam betekent ook de zoon die is in, in vrijheid is geboren. Ja. Maar hij uh, draagt enorm bij aan mijn uh, versterkt gevoel van samen zijn. Van, van mm -hmm. saamhorigheid en ook een, een andere ambitie. Ja, is jou, ja. Dus wat dat betreft is, is jouw zoon heel belangrijk voor je... en leert jou ook weer. Zeker weten. Uh, uh, je wordt een rijke mens door hem. Rachel, daar wilde jij op uh, aanhaken. Ja, ik, hij luistert naar het verhaal van Orville... En terugkomend op de vraag van waar komt dat vandaan, dat werken met mannen. En ik denk dat als je het vergelijkt met een aantal jaar geleden... ook in ons werk internationaal, naar aanleiding van de HIV-AIDS-epidemie... naar ja. aanleiding van het enorme geweld tegen vrouwen... zat daar vaak iets heel normatiefs in. Van uh, jongens ophouden met meppen, gebruik dat condoom. Uh, heel, heel erg aangevend. Een uh, beetje het vingertje ging omhoog. Precies. En ik denk dat dat wel een verschuiving is. Omdat dat dat vanmiddag heel duidelijk naar voren kwam in het verhaal van Gary Barker. En wat we ook uh, in ons programma heel erg proberen vorm te geven, is um, he, eerst eens even terugtrekken. En gewoon een, een, een, een gelegenheid geven aan jongens, mannen, om veel met elkaar in gesprek uh, te komen. En um, he, er zit veel meer in van. Daar zit een winst in voor iedereen. Ja. Het is niet alleen maar ten boe van meer gelijkheid, uh, rechten van vrouwen. of van uh, tegemoetkomen aan uh, girls' empowerment, waar we veel internationaal over spreken. Maar het, het sterke in het verhaal is nu dat daar een winst in is. Het is een win-win-win situatie. Ook en, voor die mannen en, denk, zelf. Ik dat jij dat ook met je ja, verhaal dat, heel erg illustreert. Ja, dat begrijp je inderdaad heel de mooi. de vraag ja. is ook heel vaak: what's in it for men? En ik ja. denk, ja, dit is het. Ja, gewoon, je wordt gewoon even gelukkiger in ja, ja, relaties. Ja. ja. Want, meer want, wat meer ook met jezelf. Ja, heen. wat ik dan ook heel, heel belangrijk vind om te weten is... Uh, uh, jullie spelen het nu via de kaart van de man, hè? als het ware. Mm -hmm. Jullie proberen die gelijkheid te bevorderen. Jullie proberen huiselijk geweld te laten afnemen, seksueel geweld te ja. laten afnemen. Uh, via die kaart van die man. Jullie trekken die kaart van die man. Begrijp je dat, orval dat dat een keuze is... die misschien wel eens effectiever zou kunnen zijn... dan het altijd via die vrouw te spelen? Nou, het grappige is, die V van vitamine V... de punt is het kind en die, die twee balken, zeg maar, de twee balken zijn de lijnen, de individuele lijnen van man en vrouw. Dus vaak, ook zeker als relaties mislopen, als, als, als ouders gaan scheiden, gaat de communicatie met het kind vaak via die moeder. Dus dat is mm -hmm. een driehoeksconstructie. Maar wij koesteren juist individuele lijnen, individuele band. En dat is heel belangrijk, omdat die man, die vader heeft competenties. Die, die moeder kan niet vaderen. Hè? En die man die heeft bepaalde competenties en skills die hij deelt met die kinderen die gewoon uniek zijn. En, ik denk dat inderdaad, en die skills moet je inzetten. Precies. En ik denk dat het een kwestie is van beide. Hè? Want, want, want ook heel. Dus bijvoorbeeld, ik in mijn, in mijn opvoeding heb gigantisch veel aan mijn moeder eh, als, als, als oma. En, en ook de, de, de, de, de, de oma van weet je wel, de, van de andere kant. Dus dat is, ja, zo hoor, dat is zo belangrijk om dat te koesteren. Hè? Omdat ja. dat, dat, en, en, want ik heb heel veel gezien... Uh, ik heb heel veel gezien dat, weet je, dat je dat steeds meer gaat. Want je gaat alleen maar meer waarderen. Omdat je de opvoeding zo vaak moment hebt dat je het niet weet. En dan komt iemand ja. anders je aanvullen. Dus, de, dus die... Dus de, dus we hebben al die partijen nodig. De eerste generatie, de tweede generaties, oma's, broers, zussen, et cetera. Kunnen we allemaal heel hard gebruiken. Zeker in een tijd waar we steeds creatiever moeten zijn. Wat betreft als het puur gaat om oppassen, ja. et cetera. Dan kom je al bij kinderopvang, et cetera. Maar dat wordt steeds moeilijker en duurder, et cetera, voor de doelgroep waarmee we werken. Ja, dus wat dus dat betreft heb je creatieve... iedereen nodig. Mannen en vrouwen, opa's en e oma's, neefjes, echt, neefjes precies. nichtjes. Precies. Iedereen is nodig om, om die ja. kinderen die goede opvoeding te, I te geven. Eh, Rachel, Rachel Plom van. Van Rutgers WPF, de vroege Rutgers Stichting. Wat wilde je daar ja, zeggen? Ja, en, en tegelijkertijd, want je zegt, nou, mannen kom. Het is nu aan zet, de zet is aan mannen, maar tegelijkertijd betekent het natuurlijk ook huiswerk aan de zijde van vrouwen. En dat betekent wat ook moeten dat, die dan doen uh, als ze hun mannen willen bereiken, als ze, als ze eigenlijk het ideaal wat ja. jullie uh, schetsen willen uitdragen? Nou, ik denk dat het voor vrouwen ook betekent dat je af en toe eens even moet loslaten. En dat het niet, hè, als je wil dat de mannen meer betrokken ja. raken bij de zorg, dat het ook wel eens op een andere manier kan dan veel vrouwen natuurlijk in hun gedachten hebben. Is dus niet het voor... alleen maar nu jij morgen de boodschap, ik heb het nu al drie ja, keer gedaan. Ja, of dat het op jouw condities moet. Of um, ja. hè, vanmiddag werd tijdens die rutgesleesing ook uh, aangekaart van um, in het geval van scheiding in Nederland, in het meest hoog percentage gaan de kinderen nog steeds naar de moeder. En dat er heel veel mannen gewoon ook naar scheiding zonder omgangsrecht met hun ja. kinderen blijven. en Het is natuurlijk nog steeds een enorme um, soort van moederschapscultus... in onze Nederlandse samenleving. Ken je, waar... je daar zelf iets in? Want je hebt ook ja. kinderen. Hè? Ik heb ook kinderen. Ik ben gescheiden. Um, um, aanvankelijk leek het bij de scheiding... omdat mijn ex-partner toen veel... Uh, het leek alsof hij veel moest reizen naar het buitenland. Dus ik dacht, het, het loopt wel los. De kinderen zijn toch meer bij mij. Um, dat reizen ging niet door. Dus, en toen legde hij meteen op tafel, dan is het 50-50. Waar ik rationeel achter stond. Ja, Dat is een ideale situatie om ja. uh, um, met de kinderen op, uh, die toen nog redelijk klein waren. Uh, uh, Wat geeft mij meer recht om de kinderen op te voeden dan hij? Um, dus ik, en bovendien, ik, ik ben al jarenlang een feminist, dus gelijke rechten, gelijke verantwoordelijkheden. Toch een maar ideale zelf, man emotioneel moet je dan toch een enorme slag maken... om toch? daarvan los te komen. En, en dat is dat me dan? gelukt. Hoe komt dat dan, dat je je daarvan los moet maken? Nou, is dat de traditie waarin je opgroeit? Ik denk het wel. Ik ben zelf ook deel van die cultuur. En dat was een enorme wens om kinderen te hebben. En opeens moet je dan uh, vanwege een scheiding ook halftime eh, die kinderen loslaat. Dus inderdaad een ideale situatie. Maar het heeft me heel erg tijd gekost, eh, emotioneel, om dat te accepteren. En wat wel heel erg geholpen heeft, is eh, uiteindelijk gaat het ook om het belang van de kinderen. En die zijn beter af met beide. Hè. Of je nou samen woont of niet, maar dat je met beide een, een, een veilige, ja. uh, uh, een betrokken, verantwoordelijke ouder hebt. En, en Zowel een vader als een moeder. En uh, dat is ons gelukt. We leven ook dicht bij elkaar. Dus volledig co-ouderschap. En ik denk dat, dat er inmiddels gewoon twee hele stevige kinderen... Uh, hè, die, die, die sociaal lekker in een vel zitten. Notabene ontdekken we net op dezelfde school oh. zitten als, uh, het, als zo, jou, zoon, jouw zoon. Ja. Ja. Maar, dus wat ja, dat betreft is er ook voor vrouwen werk aan de absoluut. winkel. Absoluut. Ja, en ik denk dat het in Nederland soms nog een een, een tougher koekje is dan we vaak voordoen. Ja? Dat, uh, ja. meer, meer moeilijk nog dan misschien in, in landen als uh, Rwanda, Brazilië... waar jullie werken met dit uh, project uh, Plus? Mm, anders. Ik bedoel, we werken in landen waar, waar het geweld nog vele malen hoger is... dan hier in Nederland. Uh, waar HIV-AIDS veel meer voorkomt. Dus daar heb je op een andere manier nog flinke slagen te slaan. Yeah, yeah. Maar wat je in Nederland hoort, en dat was vanmiddag bene ook nog uh, een punt uh, vanuit het publiek, van we zijn wel klaar met de emancipatie hier ja. in Nederland. We hebben nog iets te doen met een paar migrantenjongeren in, uh, in Zuidoost. Ja. Ja, dan dan dan er is een... nog werk voor vitamine V, ja. maar voor de rest ja. gaat ja. het allemaal vriendelijk. Ja, maar we <laughs> zitten nog steeds met uh, een enorme ongelijkheid in salarissen tussen mannen en vrouwen. Ja. Uh, nou dat, hè, bij een schijning gaat het inkomen van mannen met 7% omhoog, van vrouwen met 23% omlaag. Uh, hoezo is dat allemaal vrije keuze? Uh, nou, ik denk hè, ook het, het hele, de hele situatie rond Robert M, wat we onlangs hebben meegemaakt. Uh, het is natuurlijk een. Volstrekt uitgehand gelopen situatie in een krijgs, maar als gevolg nu dat ouders naar die krijgsleiding toestappen, haal die mannen van de groep. Ja. Hoe zou kinderen opgroeien met een, hè, een zorgende man? Ja, dus een, man, een, een, een beetje kind zit bij, ziet bijna nooit meer een zorgende eh, man zo. om zich ja. heen. Althans, niet op school of uh, ja. op de peuterspeels. Ik denk dat in Nederland nog een, een, een heel complex iets is tussen de, in, hè, in de relatie tussen intimiteit, uh, relatie, uh, seksualiteit en mannelijkheid. En denk dat we daar nog een heel wat uh, yes, huiswerk yes. op te doen zijn. En het werk wat ja. jullie doen ja. is, is ja. schitterend want, werk. Want, want Orville, uh, dat vraag ik me ook af. Hè? Um, met name in, in de landen die we net noemden... waar jullie actief zijn, Brazilië Rwanda, Wanda. Het zijn er nog twee. Zuid-Afrika en Indonesië. Precies. Daar is die mannelijkheid natuurlijk uh, misschien nog wel veel belangrijker... dan, dan hier in Nederland... Hoe heb jij dat ervaren? Vond jij het een aanslag op je mannelijkheid dat je uh, uh, moest vaderen, dat je een paar dagen in de week de zorg voor je kinderen uh, uh, op je moest nemen? Nou, eigenlijk juist niet. Maar het, bij mij misschien ben ik ook wel weer, nou, nee, zeker geen apart geval. Ik had wel vrienden van mij en vooral leeftijdsgenoten uh, die, die in dezelfde situatie zaten. Hè, dat wist ik. En als ik uh, in Zuidoost naar, uh, naar de speelpleintjes ging, en daar kom je ze ook al allemaal tegen. Dus je hebt ook weer een extra mooie gelegenheid om elkaar weer te treffen. Dus het, het, het, het, het vaderschap is, is, is ja, dus zeker bij deze generatie, mensen hebben er heel veel lol in. Ja. En ik denk dat. En, en, en ze zien de zorg die het met zich meebrengt, niet als een aanslag op hun mannen. Nee, kijk, wat je wel moet doen, je moet natuurlijk begrijpen, sommige, weet je, wel, dingen worden anders. Je zal je leven anders moeten inrichten op bepaalde manieren. En uh, je zal je dromen anders in moeten vullen. En uh, de ambitie om die goede vader te zijn. Weet je, dat is, iets, dat, dat is ineens een, een heel belangrijk doel. Weet je, want je, dat moet nog maar blijken of je die goede vader bent. Dus het steeds spiegelen. Weet je wel? Dus, wij, dus ik denk. Maar van, krijg je nooit, sorry dat ik je onderbreekt? Maar krijg je nooit weerstand van, van mannen die zeggen. Ja, or, wat is leuk en aardig. Maar ik uh, als man uh, uh, laat het zorgen toch aan mijn vrouw over? Dat kan ik, Ja. En ik denk, kijk, het zorgen is, is ook relatief. Hè? Dus feitelijk het ophalen en zo. Dus alles wat praktisch, als wat management-wise in een klok... of in de huishouden teruggebracht kan worden. Maar de banden... Er zijn veel vaders die bijvoorbeeld niet de afwas doen... maar wel hun kinderen heel goed kennen... en een vertrouwensband hebben opgebouwd. Want het, gaat, het is de tijd en de absolute tijd... heeft mee te maken. En ik denk dan dat... En in die, re, in die relatieve tijd, dus soms als, als ik mijn vader toen... waar ik nu wel weer een goede band mee heb, dat is ook okay, wel belangrijk. Yeah. Dus die yeah. verzoening is ook weer belangrijk. <laughs> v, vergeven en verzoenen. <laughs> en uh, de, de, de, de uh, als hij thuis zou zijn geweest tussen mijn tien en 24, en ik zag hem iedere dag afwassen, was onze band niet beter. Het gaat erom dat, dat, dat wij iets delen samen, waardoor wij op een communicatievlak... Uh, eh, nader tot elkaar kunnen komen. Waar we kracht uit elkaar kunnen putten. Hey, jij en, zegt, on onze band was niet beter geweest... als uh, ik hem op zijn tiener zag afwassen. Me, toch, uh, Rachel, als ik jou hoor... Over, over dat voorbeeld geven... en dat mannelijke rolmodel... dat uh, vaak ontbreekt. Hè, of in een mm -hmm. uh, gezin, of uh, op school... of op de buiten speelzaal, Toch denk ik dat mannelijke rolmodel, die inderdaad staat af te wassen... die stofzuigt, die boodschappen doet, die op de kinderen past, et cetera... is wel degelijk van belang voor toekomstige generaties. Ja, en... Uh, he, je hebt het dan echt over, over een betrokken, zorgende vader. En um, ja, of dat nou precies zit in het afwassen of in het stofzuigen, ik denk dat, dat um, het belangrijk is dat, dat er een voorbeeld is, een rolmodel, die, die who cares. En ik denk, he, wel, mm -hmm. dat, dat hele woord in het Engels is, is een veel breder begrip dan het zorgen, want dat zit hem niet alleen maar in die luisverschoon of in die afwas. Mm. Maar um, he, opgroeien met... of dat nou je eigen biologische vader is... of een ander rolmodel. In de landen waar we werken gaat het vaak ook... een eh, opa, een oom. En, en, als het als mannelijkheid... Uh, maar geassocieerd kan worden met, met, met care. Ja, en nee. hoe krijg je dat in, in landen... als Rwanda en Zuid-Afrika voor elkaar? Want nou, daar, daar ligt jullie focus... Hè, met Mencare Plus. Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar? Omdat dat gegeven mannelijkheid... daar nog veel sterker is dan hier. Nou, eigenlijk... Interessant genoeg als ik uh, hoor naar, luister naar Orville en wat jullie en uh, met de groepen, de, uh, de, de, de roundtables de round waar je het over had, dat doen we eigenlijk heel erg, denken aan de manier waarop we dat ook in Zuid-Afrika doen of in Brazilië. En dat is een eerste instantie. gewoon de gelegenheid geven aan mannen om, om uh, hun verhaal te doen. En uh, wat we uh, ook tijdens de counseling Zuid-Afrika terug horen van mannen is: het uh, is dus eigenlijk de eerste keer dat iemand naar mijn verhaal. Uh, Luist vraagt. Mannen zijn ook lang niet serieus genomen. Niet serieus, maar zelf ook niet uh, gewend. Hè, vanwege diezelfde socialisatie mm -hmm. rondom mannelijkheid. Mm -hmm. Om over zaken die, die als uh, persoonlijk of uh, met pijn verbonden zijn of verledens uh, hè, rondom afwezige vaders. Dat ben je niet gewend. Om daarover um, laat staan met andere mannen in gesprek te gaan. Maar op het moment dat, dat je dat te creëren dat dat dat dat dat platform die ruimte um, ontstaat dan toch een proces van hé, hey, het is niet alleen ik die dat uh, het is niet alleen mijn eigen individuele leven die uh, wat daardoor getekend is het is de herkenning ja. um, uh, ook vanuit een idee uh, wat wat wat we heel erg tegenkomen wat langzaam ook steeds in onderzoek duidelijk is um, uh, in verhalen rondom geweld tegen vrouwen uh, zit eigenlijk heel veel Geweld in het leven van die dader zelf. Van vroeger eh, niet anders uh, weten dan dat je een conflict oplost met meppen of ja. dwingen of, of uh, dwingen tot seks. Um, maar dat mannen daar eigenlijk nog nooit met elkaar over gesproken hebben. Of, of met al, he, door ze door, zelf door die pijn te gaan als voorwaarde om, om en dan vervolgens op een andere manier vorm te geven aan je vaderschap. En ja. In het verhaal wat jij net vertelde, is dat eigenlijk heel identiek in die aanpak. Op het moment mm. dat je daartoe de ruimte geeft. Hè, wat ik net aangaf, yep, yep, De Zogenaamd yep. die Creating Safe Space for Men. Dat is ook heel je erg. Je creëert beetje. een soort mannenhuizen, als het ware. Ja, letterlijk. Ja, ja, bijna. Ja, ja. Soms is het ja. gewoon om de keukentafel. En, en, laat me, en laat maar de issues opkomen die, die spelen. Nou, dat is, heeft heel vaak te maken met gebrek aan contact met de kinderen. Of, of gedoe met relatie, alimentatie. Maar op het moment dat daarover in gesprek gekomen kan zijn en, en, en uh, worden. En, um, He, ontstaat er ook ruimte om zelf op een andere manier ja. invulling te ja. geven aan je vaderschap? En, en, en, en die, die groep breidt zich uit. En hoe komen jullie aan de mannen die meewerken met, met dat initiatief Mencare Plus? Uh, voor een deel uh, de relatie met uh, de gezondheidszorg proberen we daar heel erg in uh, mee te nemen. Want je wil uit, eigenlijk, uh, uiteindelijk dat uh, uh, uh, verpleegkundige artsen... Uh, ook veel meer niemand daartoe uitnodigen... om met <coughs> zijn vrouw bijvoorbeeld mee te komen naar de, naar de zwangerschapscontrole. En op het moment dat, dat je daar een ingang vindt... wordt geprobeerd om een groep va aanstaande vaders bij elkaar uh, of uit te nodigen... Om over een aantal zaken met elkaar... ook informatie over, over zwangerschap en bevalling zit erin. Mm -hmm. Maar ook wat betekent aanstaand vaderschap. Wat wordt het, wat daarin van je verwacht. Ja. Dus dat is heel erg de ingang via de gezondheidszorg. Uh, wanneer het gaat om uh, mannen die al geweld gebruiken... is die ingang heel erg via counseling-sessies. Uh, die uh, daar komen aanvankelijk zeker niet omdat ze zelf zo gemotiveerd zijn... om hun gedrag te bekijken en te veranderen... maar heel erg um, vanuit een druk van buitenaf. Hè? Als je, dat die vrouw eigen vrouw vaak aangeeft. En als je nu niks doet... Dan, dan is slechts uh, scheiding nog het enige wat ons rest. Dus dan moeten ze er wel over dan praten. Ze Willen ze uh, uh, die vrouw behouden, als het ware. Ja, in de eerste ja. twee, drie, vier sessies is ook, voel je dat nog, is dat heel snel en sterk duidelijk, dat het om die externe druk gaat. Maar gaandeweg krijgt hij toch iets van? Ja. Maar er zit toch ook iets in voor mij. En dan begint die interne... En dan begint dat proces, als het ware. Die motivatie te ja, spelen. Ja, en, dan, ja. eh, nou, en dan zien dat ook andere mannen daarin meenkopen. en verder gaat het natuurlijk ook om campagnes. Zoals, als eh, radioprogramma's Zoals belangrijke manier om man, eh, mannen te mobiliseren. Om met elkaar... Eh, dat je aankomt dat er bijeenkomsten zijn. Eh, workshops worden georganiseerd. Eh, middels theater. Eh, clips. Eh, die gebruikt worden. Dus ja, je zit ook heel veel met multimedia mogelijkheden om de, de issues naar, buiten, naar ja, boven te brengen. Ja. Ik praat over uh, het streven om de traditionele rolverdeling... tussen man en vrouw uh, te veranderen. Het streven dat centraal stond vandaag... tijdens World Sexual Health Day... Op uh, Rutgers WPF, dat is het uh, kenniscentrum voor seksualiteit. Vroeger de Rutgers Stichting, ik praatte over met uh, Rachel Ploem van Rutgers WPF. En met Orval uh, Breveld. Hij is muzikant, hij is vader en oprichter van Vitamine V. En laten we nu eens even gaan luisteren naar de muzikant Orval Breveld. Als je dat goed vindt. Ja. Orval, je hebt eigenlijk een soort voorproefje meegenomen van een CD die binnenkort gaat verschijnen. Ja, in 2014. Het moet achter de Waterval. Dat is een Nederlandstalig album. Ik heb 2007 in 2007 een Engelstalige plaat gemaakt. Dit liedje heb ik eigenlijk geschreven, uh, uh, geïnspireerd door Amsterdam Zuidoost. Maar vooral door mijn kinderen en hun klasgenootjes. Nou, mijn, mijn oudste dan en zijn klasgenootjes van toen hij nog op de basisschool zat. Uh, <lacht> want mij werd gevraagd om een lied geïnspireerd door Zuidoost. En, en jongeren en, en weet je wel. En, en, het moet een ja, uh, ja. meer dat. oplifting uh, zijn. Maar ja, ik had toen op dat moment daar niet zoveel zin in. Maar ik zat er een keer op het, op het schoolplein en ik zag de jongen spelen. En... Weet je wel, dat zijn kids van alle pluimage en etnische achtergronden, et cetera. En dat gaat allemaal zo samen. Dat vond ik zo mooi. Dat moment was... En ik had van, oké, okay, weet je wel, de wereld... Ik, ik ben positief over de wereld, maar ook heel negatief. Weet je Als je ziet wat er allemaal om de wereld gebeurt, denk je van... Ja, dat is ook weer wat je meedraagt hè, als vader. Ja, er is ja. ook een soort van angst van... Nou, als ik er niet meer mag zijn, ik hoop dat de mensen dan wel een beetje normaal doen. Zodat zij in ieder geval veilig hun, hun leven kunnen voortzetten. Maar toen had ik van, oké, okay, er is een belofte... Is het, ze, ze leven met zoveel plezier, daar kunnen we zo van leren. Dat is een belofte. Dus zij dragen de belofte voor een betere toekomst. Dus zij zijn het, best, het beste beloofd. En nee. Dat is liedje. In de arena verlies ik nooit. Geen gesprek vergeet ik ooit. Want buiten mijn deur is ook mijn thuis. Met schone banken. Geen gespuis, wanneer de kinderen naar school toe gaan. Mag geen enkele brug voor hen staan. Ongeschonden, niet gepest, kind van Zuidoost verdient het best. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik. Aan een mooi Zuidoost, hier heb ik altijd in geloofd. Hier ben ik het beste beloofd.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 Nu de wijsheid samen delen, ik zie die kinderen wijzer worden, zelf ondernemend, zelf sport. Niets houdt en tegen, geen angst uit kranten, want het succes ligt in hun handen. Hier adem ik en mijn vrienden ook, hier werk ik aan een mooi zuidoost, hier heb ik altijd in geloofd, hier ben ik.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 Niet kil afwachtend, maar juist wel willend. In de gaasbeplaats, daar stroom de ronde. Maar ook de Nijl in de Amazone. Dit is van mij, mijn wonderschone Zuidoost voorbij, mijn vrije zonne. Uh, een liedje van zijn uh, te verschijnen album Achter de Waterval. Het beste beloofd. Radio 1, Casa Luna. Helco Span. Bredeveld is even mijn gasten vannacht in Casa Luna. Hij is initiatiefnemer van de stichting Vitamine V. Die probeert vaders in de Amsterdamse Bijl, Maar in Zuidoost... inderdaad meer te betrekken bij de opvoeding van hun kinderen. Mijn andere gast is uh, betrokken bij Rutgers WPF, de vroegere Rutgers Stichting. Het kenniscentrum voor seksualiteit. En dat is Rachel Ploem. Um, we hoorden dit mooie liedje over de situatie in, in uh, Zuidoost. Uh, jullie richten je, richten je Rachel met uh, Menker Plus vooral op een aantal landen... In, in wat we dan noemen de derde wereld. Uh, maar jullie zetten hier als Rutgers-WPF natuurlijk, Rutgers nee. natuurlijk ook in voor uh, de situatie hier in Nederland. Ook hier moet dat doel bereikt worden dat de zorgtaken meer gelijkelijk verdeeld worden tussen mannen en vrouwen. Nou zei het al, er zijn nog heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen. En dan uh, kwam gisteren ook nog het nieuws naar buiten dat het kabinet wil gaan bezuinigen op toeslagen voor ouders. Kinderbijslag gaat bijvoorbeeld omlaag. Uh, Hoe sta je daar tegenover? Wil het dat wellicht zeggen dat uh, ouders het moeilijker juist gaan krijgen om die zorgtaken eerlijker te verdelen? Dat men toch gaat kijken: nou, wie verdient er hier het meest? Mm. En dat zal dan toch vaak de man zijn. Ja, ik, ik denk dat je daarin wel uh, gelijk hebt, dat dat mogelijk uh, kan gebeuren. Want uh, tegelijkertijd valt het ook samen met het uh, dat er ook kinderopvang ook veel duurder is geworden. En dat dat voor veel ouders de reden is uh, geweest... om een kinder van de, uh, kinderopvang te halen. En dat degene die binnen dat huishouden toch minder verdient... vaak de vrouw, nog wat extra tijd inlevert. Want haar ex, hè, haar, haar, um, en daarmee gewoon meer thuis uh, gaat doen... en de man nog wat extra bij... Uh, uh, uh, wat meer werkt. En daarmee houd je eigenlijk de ongelijkheid... Zeker wat betreft financiële uh, uh, on, uh, um, positie van vrouwen daarmee heel erg in stand. Dat het uh, eigenlijk nog slechter wordt dan... Nederland loopt toch behoorlijk achter wat betreft salarisongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dus met deze maatregel, ook de kinderbijslag naar beneden... Ik denk dat dat uh, geen goede stap is richting meer gelijke verdeling van uh, arbeid en zorg binnen huishoudens. Wat zou er wel moeten gebeuren met in achtname van het feit dat uh, de bomen niet meer tot in de hemel groeien financieel? Um, nou, ik. Uh, wat betreft uh, de verdeling van zorg en arbeid... ik denk dat uh, als, als mannen toch iets minder gaan werken... ontstaat er ook wel meer ruimte voor, mannen, voor vrouwen om de arbeidsmarkt op te gaan. Dat je dat in ieder geval gelijkelijker verdeelt. En die kinderen zien ook iets meer hun vader? Iets meer hun vader. en uh, Indirect eraan uh, het issue van, van vaderschapsverlof uh, bij, bij uh, bevalling. Dat is even, uh, in Nederland is dat slechts twee dagen. Ja. Dus dat zouden we ook graag wat opgerekt uh, willen zien. Uh, ehm. He, maar het, ja, het heeft natuurlijk ook met die cultuur te maken. van veel meer accepteren dat vaders die uh, verzorgende rol kunnen spelen. Uh, wij als organisatie, Rutgers WPF, zitten natuurlijk ook heel erg op die voorlichting. Dat je dat ook bij. He, in, in, in het hele. Uh, wanneer kinderen nog jong zijn, al veel meer wil meegeven. In, uh, in, in, uh, dat zorgt eigenlijk heel erg bij je hele... Bij, of je nou jongen of, of meisje bent... dat dat heel erg bij je, bij je identiteit hoort. Dus daar zitten we bij die relationele seksuele voorlichting heel erg om... om dat ook onderdeel daarvan uit te laten ja, maken. Ja, ja, precies. Dat verhaal blijven jullie ook gewoon vertellen. Gary Barker uh, was degene die de lezing gaf uh, vandaag, de Johannes Rutgers lezing. Uh, ook die lezing ging natuurlijk over die uh, veranderende rolverdeling... tussen man en vrouw als het om zorg gaat. En hij zei vandaag dat hij het ideaal zou vinden... als mannen wereldwijd 50% van de zorgtaken op zich zouden nemen. Hoe lang gaat het nog duren voordat mm -hmm. dat utopia is bereikt? Gachel nou ja, het is diezelfde Gary Barker die, die zegt van ja, je moet een intrinsieke optimist zijn om hiermee bezig te blijven. Dus uh, of het nou heel lang duurt of, of, of kort, het, het, het is goed om het op de tafel op, uh, als een, als een uh, grote wens op tafel te leggen. En toch wel op een moment dat we uh, binnen ontwikkelingssamenwerking in bredere zin weer opnieuw de, de zogenaamde development goals, ontwikkelingsdoelen aan het ja. uh, definiëren zijn. En gender staat er altijd wel op de agenda, maar vertaalt zich vaak toch heel eenzijdig richting vrouwen, empowerment, gender equality. En, uh, hij, hij denkt, en dan is het nu het moment om juist ook hè, de care van mannen daarbij te betrekken... en dat mee te nemen, die hele formulering van ontwikkelingsdoelen. Wat weliswaar nog heel lang kan duren, maar tegelijkertijd... Hè, ook met de voorbeelden die vanavond vannacht eigenlijk over de tafel gegaan... zie je toch dat er een heleboel in beweging aan te komen. Zijn niet alleen in Nederland, niet alleen mondiaal... maar op alle plekken ter wereld. En dat we dat met elkaar in verbinding proberen ja. te brengen. En dat daar winst bij te halen is voor een ieder. Het laatste uh, korte woord, uh, helaas als het uh, ja. om de tijd gaat... hebben we niet heel veel tijd meer. Maar het laatste korte woord is aan onze ervaringsdeskundige wat vaderschap betreft, Orville Breiveld. Die 50 is die in Zuidoost al uh, behaald? Nou, nee. nee, niet in Zuidoost nog. En ik denk in heel, heel Nederland nog niet. Maar ik denk, hè, ik denk wel, wat, er is wel een, een kentering in, in de gedachtegang. Hm. Weet je wel? Het is wel, men ziet ook van, ik denk het heeft ook met de generatie te maken. Dus ik denk dat, uh, dat er wel een, die 50% in het hoofd is wel veranderd. Hm. En in de praktijk zal dat nog wel gebeuren. Maar de gedachtegang is veranderd. En we hopen dat we daar een beetje aan een steentje aan bij hebben gedragen. En voor de rest is optimisme een groot uh, goed. Je zei het al, ja. Rachel Ploem van Rutgers, WPF en Orwell Breveld... van de Stichting Vitamine V. Dank voor jullie komst. Graag alle succes met jullie werk in de komende jaren. Straks na één uur praat ik in. Kazaluna, graag met u uh, over vaders. Misschien bent u zelf wel een vader. En Dan wil ik graag weten hoe u de zorg in het gezin uh, geregeld hebt. Misschien uh, bent u gescheiden. Hoe verdeelt u dan die zorg voor de kinderen met uw vroegere partner? En ik wil ook gewoon weten wat voor vader u gehad heeft of heeft. Was dat de man die uh, uh, huishouden... Uh, uh, deed, die zich met uw opvoeding uh, bemoeide, of als je de man die het vlees aansneed, bel 0800 21, of mail naar kaasaloon Nu het bureau hier op Radio 1, en wij zijn er straks weer. Tot straks. Luister naar mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. Het Bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil.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 Moedig is hij zeggen. Kon je hem verstaan? Ik kon hem redelijk verstaan. Hoewel er af en toe wel woorden waren en delen van zinnen waar ik niet uit kon komen. Hij propt alle labiale, dentale en guturale samen in het midden van zijn mond. <lacht> zo zou ik het niet willen formuleren. Dat is me niet zo opgevallen. <lacht> hebben u het nog over de Lockheed-affaire gehad? Ja, daar hebben we het ook Wat nog over gehad. Ik wist niet dat meneer Beert een republikein was. Tuurlijk. Als we in een republiek leven, was Beert monarchist. Dat weet ik niet. Maar hij was wel met me eens dat Bernard al genoeg gestraft is... door al die publiciteit. Ja, op Bernard is hij wel gesteld. Niet omdat hij op Bernard gesteld is... maar omdat hij al die mensen die hem nu nawijzen ook schijnheilig vindt. Ja. We hebben allemaal de doodstraf. Zo ziet Beert dat. Uh, Ad, uh, Balk vindt het artikel van Siem te lang. Godverhoede dat hij het daar laat overmaken, dat zou een ramp zijn. Hoe lang was jouw artikel in de tijd? Uh, hoe lang was mijn artikel? Uh, 1, 2, 11. En dat van Siem? 8 à 9. Maar als je bij mij de illustraties eraf had.